Al 300 jaar de Loterij van Nederland. Spelkendust 18+. Plus. 538 Nieuws. 7 uur. Rijkswaterstaat waarschuwt om vanavond en vannacht niet de weg op te gaan... want het kan erg glad worden door ijzel. Dat zie je niet, maar je glibbert zo van de weg. Vanaf 11 uur wordt het gevaarlijk. Eerst in Zuid-Holland en daarna trekt de ijzel naar het oosten en noorden. In Groningen, Friesland en Drenthe rijden morgenochtend geen bussen. In Utrecht gaan morgen alle sporthallen, gymzalen en zwembaden weer open. Ze werden een paar dagen geleden gesloten vanwege sneeuw op de daken. De vrees was dat ze zouden instorten. Bij eentje gebeurde dat ook echt, de sporthal van acteur Barry Atsma. Mensen konden er net op tijd uit. Groepen jongeren zorgen in het weekend steeds vaker voor overlast... in de laatste trein van Roosendaal naar Vlissingen. Ze vallen vrouwen lastig en slopen dingen. Het was soms zo erg dat treinen meerdere keren werden stilgezet... meldt Omroep Zeeland. De NS en de politie houden nu extra toezicht op de stations. De Nederlandse schaatsers hebben ook vandaag weer medailles gewonnen op de EK afstanden in Polen. Chloe Hogendorn pakte zilver op de 1000 meter en Isabel Grevel brons. De Nederlandse vrouwen wonnen goud op de ploegenachtervolging. En bij de mannen werd Tim Prins derde op de 1500 meter. Vannacht en morgenochtend kan het glad zijn door IJzel. Morgen is het bewolkt met af en toe regen en in de middag is het 3 tot 8 graden. Dat was het nieuws op 53-8. Dan het verkeer door Frits met goed nieuws, want er zijn geen vertragingen en ook geen controles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 You know I do if you're in a hurry Now you ain't gonna 5, 3, 8... The fire is raging, but you're so beautiful, and it's amazing, cause I can taste it, I'll find our final odyssey. op 538 Tiesto, bring me to life jouw hits jouw 538 Wat ineens te denken, we hebben hier allemaal van die uh, 538-mutsen en uh, sjaals liggen. Gewoon echt, echt, echt vette dingen, weet je. Zijn echt mooi, lekker warm. Ja, en dit is toch wel een perfect moment om die eens even een keertje weg te geven, ja. En ik dacht, ja, wat zullen we dan doen als prijsvraag? En toen dacht ik, nou eigenlijk gewoon door een heel simpel antwoord te geven op uh, de volgende vraag. Het enige wat jij moet doen, is even een warm antwoord geven op de volgende koude vraag. Hoe noem jij dit geluid? Dus het lopen over sneeuw, het geluid dat dan vrijkomt. Hoe noem je dat? Ja, wees creatief. Er is namelijk geen goed, er is geen fout. Spreek het even in via de app van Radio 538. Kies ik er straks een paar uit. En als je dan wordt uitgezonden op de radio hier bij 538... dan komen dus die muts en sjaal jouw kant op. Dus spreek het even in via de app van 538. Hoe noem jij dat geluid? Begint even Max vast met strooien. Dit is Salt. Oh, oh, I got breaking news and it's not about video 538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 538. Julia van Rijden. Ja, dat geluid wat vrijkomt als je wandelt over verse sneeuw. Nou, als je een antwoord hebt en uh, je wordt uitgezonden op de radio nu... Uh, dan uh, win jij de 538-muts en de show. Ja, en er is uh, geen goed, er is geen fout. Het is gewoon even leuk om te horen hoe we dat uh, allemaal noemen. Uh, Erik, die trapt hem af. Dat doen we bij... Het chakaboniseren van de sneeuw. <laughs> oké, okay. Jaap dan? Het geluid als je je voet op sneeuw zet, dat heet knisperen. Knisperen, oké. Okay. Lekker woord eigenlijk, knisperen. <laughs> Zo is dat. een anoniemtje. Knerpen. het mooiste wintergeluid wat er is. Voor de rest hoeft het voor mij niet die kou. Ik ben er klaar mee. Knerpen. Barbara krijgt ook een muts en uh, een sjaal. Wintergeluk. Wintergeluk. Bas dan? Wij noemen dat krokante sneeuw. Krokante sneeuw. Samira? Eze kraak. Oh, ja, origineel. Nienke? Snowmotion. Snowmotion, oké. Okay. MP Smit heet die in het systeem. Crispy geluidje. Crispy geluidje, ook uh, hartstikke mooi. Stefan dan? Hallo. Hallo. Het lopen in de sneeuw en het geluid wat erbij hoort, dat noem ik knisperen in de sneeuw. Ja, die is toch wel populair. Dan Bas nog als laatste om hem mee af te sluiten. Nou, ik kan je precies vertellen wat het is. Het is het ultieme wintergevoel. Lekker buiten lopen met het hondje door de sneeuw in het bos of wat dan ook. Dat is het geluid. Heerlijk. Nou, jullie krijgen allemaal een 538 sjaal en een muts. Yo, de Martin Garrix. En je luistert naar Radio 538. 538. 538. Tells me you're somebody, someone I need to know. No, I can't live this sorry if I just let this go. Don't wanna hear my heart say I told you so. I've been all night, been looking all my life, trying to find something new. Video van het jaar gevonden. Ja, en dan is het pas 11 januari. Ik ga er zo meteen meer over vertellen en ook uh, Miley Cyrus onderweg. Er zijn van die avonden die je nooit meer vergeet. Vrienden om je heen, biertje in je hand. En op het podium onder andere Flemming, Yves Berensen, Guus Meuwes, Lucas en Steve, Davina Michel en Kensington.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 Plus speelbus. Ja. Echt serieus? Zo zo. Oh, wat een geld! 50.000, Tot verdekken Ben jij de volgende pascode-loterij-winnaar? Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is welkoop Pallet-voordeel. Alle Joekanuba en IEM's hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.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 of mm the -hmm. van het jaar gevonden en dan is het pas 11 januari. Ik moest zo lachen vanmorgen toen ik wakker werd en mijn Instagram opende. Ik zag Jason Doubt, die je net hoorde. Inmiddels weet je misschien wel dat hij de nieuwe frontman is van Kensington. Maar hij is echt zo'n echte Amerikaan, weet je wel? met diepe country roots. Weet je wel, lang haar, een baard, een snor. En ik zag een video voorbij komen dat hij bij de vrienden van Amstel Live... op dat podium staat te dansen op die Nederlandse muziek. Maar echt zeg maar op muziek als Uit mijn Bol. Bloed, zweet en tranen van hebben dus Echt de kat uit de boom aan het kijken. Het is zo mooi. Hij kijkt echt zo van, ja, ik laat het maar gewoon gebeuren, weet je wel. Al die gekke Hollanders, kan mij het ook schelen. Ik vind het niet stom, maar het is ook niet helemaal mijn ding. Maar ik voel de vibe, maar dat straalt hij gewoon uit. Alsjeblieft check even die video op mijn, uh, op mijn Instagram... in mijn story, op mijn verhaal. Het is zo mooi. Hey, je hoorde dus Kensington en Thee op Radio 538. En als jij trouwens dit met eigen ogen wilt bekijken... Hè Kensington. dan vertel ik je zo meteen hoe je naar de Vrienden van Amstel kan. Eerst nieuw muziek. Jouw hits hoor je op 538. Haven hey en Caitlin Aragon. I run. Jouw hits, jouw 538. Goedenavond, is het is er eigenlijk al. Jouw hits Jouw hits Jouw 538. All the life she has seen. Oh, the meanest side of me. They took away the prophet's dreams.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 to me Ja, en de leukste kroeg van Nederland is weer open. Met 538. Naar de vrienden van Amstel Live. In Rotterdam. Ahoy. Ja, en afgelopen vrijdag was de allereerste editie. Ze doen er veertien in totaal. Maar ik vind het zo ongelooflijk knap... hoe zij zichzelf altijd weer te weten overtreffen. Zeg maar, ieder jaar denk je weer... Ja, maar dat... Het kan niet gekker, het kan niet gestoorder. Nou, ik heb alweer, ik weet niet of je het al hebt gezien... maar Instagram-filmpjes voorbij zien komen... dat Davina Michelle uit het dak komt. Kensington komt uit de vloer. Eh, La Fuente komt uit de stopcontact. Ja, dat is ook de zijn haren. Maar echt, het is zo'n leuk feestje. Misschien wel. Ja, samen met 538 Koningsdag het leukste feestje van het jaar. En vanaf morgen maak je bij 538 weer kans op kaarten de hele dag. Ja, hoor je dan de kroegbel, dan bel je zo snel mogelijk naar de studio. Kom je dan in de uitzending, dan win jij vier tickets... voor de vrienden van Amstel Live. En ik zei het gisteren ook al. Maar het zou extra leuk zijn als je dan morgen of donderdag die kant op komt. Want dan draaien mijn collega Jordi Warners en ik de zaal warm... van tevoren tijdens de inloop. En dan kunnen we natuurlijk even zwaaien. Dat zou ik hartstikke gezellig vinden. Vanaf morgen dus, jouw kans op kaarten...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 Dean Lewis op Radio 58 en How Do I Say Goodbye. Nou, ik zal dat gewoon ook nog even lekker niet doen, de radio uitzetten. Want het is hartstikke gezellig zo samen, toch? Ja, en het is uh, bijna tien over acht zondagavond. En dat betekent dat we zometeen weer een foodmiete gaan slopen. Met dit keer de waarheid achter eiwitten, ja. En ook een nieuwe ronde, maak het of kruik het, onderweg...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 Neem je hele familie mee op een lichtgevende reis... dwars door de tijd in Safari Park Beeksberg. Night Safari, miljoenen jaren in een avond vol licht. Kijk voor tickets op beeksberg.nl Geniet maar even van dit McDonald's-momentje. Mm. Je luisterde naar de 20 Chicken McNuggets.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 De mensenrechtenorganisatie heeft een update gegeven over de protesten in Iran. Daarbij zijn al meer dan 500 demonstranten en 100 politieagenten omgekomen. In Iran wordt nu al twee weken gedemonstreerd. Eerst tegen de hoge prijzen en nu tegen de machthebbers. Die hebben het internet vrijwel overal uitgezet. In de Alpen zijn een paar wintersporters omgekomen door lawines. Twee skiers werden bedolven in de Franse Alpen. Ze waren buitengewoon.